Goedenavond, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Maagdenhuis in Amsterdam is ontruimd door de ME. Vanochtend werd het gebouw van de UvA bezet door pro-Palestina-demonstranten... die boos zijn dat de universiteit nog steeds samenwerkt met Israël. Verslaggever Jeroen de Jager zag de afgelopen uren zo'n 60 mensen het gebouw weer verlaten. Een deel werd door de politie afgevoerd. En buiten stonden de hele dag sympathisanten. En die draaiden ineens om... Tien minuten voordat het hier klaar was, binnen in het Maartenhuis, voordat alle arrestanten eruit, alle bezetters eruit waren, die draaiden ineens om. En die schijnen nu, en ik loop nu naar buiten, je hoort ze dus ook niet meer, want die hebben echt van 11 uur tot vier, vijf uur hier staan, leuzen staan schreeuwen. Draaiden zich ineens om, zijn nu schijnbaar richting Oudermannuispoort, we kennen het nog van vorig jaar en daar aan pogen de boel nu te bezetten. AT5 meldt dat het erop lijkt dat de demonstranten nu bij het binnengasthuisterrein zijn. Dat is bij een ander gebouw van de UvA. Mogelijk kan je in de toekomst overal waar je statiegeldflesjes of blikjes koopt... die ook weer inleveren. Het ministerie gaat kijken of ze dat verkopers kunnen verplichten. En er is nog een idee, zegt mijn collega Merel. Een mogelijke verplichting voor sapflesjes... dat daar ook statiegeld op moet komen. En wat er in elk geval niet gaat komen... en waar ook heel veel om te doen is geweest... Is een verhoging van het statiegeld, dat blijft gewoon hetzelfde. Nu zijn er ruim 5000 inleverpunten in Nederland, maar bij bijvoorbeeld benzinestations kun je gekochte blikjes vaak niet kwijt. Uit een evaluatie blijkt dat een verplichte inzameling zou helpen om het inzameldoel van 90% te halen. De verwachting is dat het dit jaar op 80% blijft steken. En na jaren van bouwen en verbouwen is vanmiddag een nieuw stuk spoor tussen Rotterdam en Den Haag geopend. We rijden daarvan vanaf nu 28 treinen per uur, oftewel elke 5 minuten één. Goed nieuws voor treinreizigers en prorail. Als we vanaf hier reizen, dan is het wel druk. Uh, vaak valt het uit, vertraging, noem maar op. Uh, heel veel gezeur. Het is, het, is, het is gewoon niet leuk. En meer treinen betekent minder gezeur, minder drukte per trein. Maar het is ook heel hard nodig. We hebben 400.000 extra mensen die hier gaan wonen. Ja, die moeten met de trein reizen natuurlijk, want dat is eigenlijk de echte duurzame vorm van reizen. Op sommige plekken is het spoor verdubbeld. Ook zijn stations in Delft aangepast. In totaal is er zes jaar gewerkt aan het project. Het weer, vannacht komt het af tot een graad of 10. Morgen zon, maar vanuit het zuidwesten trekken ook wat wolken met buien over. En het wordt 18 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Op een paar plekken in Noord-Holland staan flinke files. Onder andere op de A9, halfstof 1 richting Alkmaar. Tussen Akersloot en knop het Kooimeer 6 kilometer met 20 minuten vertragingen... zijn er twee rijstokken dicht... De A9 ook maar richting Diemen. Voor afleet AMC nog 8 kilometer met een vertraging. En wat opvalt is de A10, de ring bij Amsterdam. Vanaf het Amsterdamse bos tot aan afleet Volendam... kom je in een file van 20 kilometer met een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. Tide. Save my love tonight Let's not talk and let us wait Until the morning light We have had the time begin van deze donderdag 10 april van deze Alternative FM. Want eh, dit was de Cruise en de Dukes of Harlem. En eh, waarom eh, hebben we deze uit de kast eh, gehaald? Dat heeft ook eh, te maken met de gasten die vanavond hier in de studio zijn. En dat is de Bruno Rocco Band. Want die, die eh, treden hier op vanaf 8 uur. En ook eh, de voorman van de band. En dat is Bruno Rocco zelf. ...is ook best wel een liefhebber van de, de muziek van Bruce Springsteen. Nou, en in dat opzicht kan hij een hand uh, geven aan Pedro Cruz. Uh, want Pedro is de frontman van The Cruz. Want zo noemt hij zich. En uh, dit was het album wat ze vorig jaar hebben uitgebracht. Uh, A Street Opera. En daar staat dit nummer Hold My Hand ook op. En dat is een beetje ook de reden waarom we hem even laten horen... Straks uh, gaan wij hier in dit uur twee interviews laten horen. Want uh, er is nog één last minute eraan toegevoegd. Namelijk Blanco. Want uh, ook hij is actief geweest. En dat, uh, is, ja, dat heeft eigenlijk een beetje te maken met wat er uh, de komende zaterdag aan de hand is in Nederland. Record Store Day. En daar heeft uh, Blanco iets uh, leuks op bedacht. En hij niet alleen. Maar ook de kornuiten de van Lorem Ipsum met wie hij heeft gewerkt, daar zit het ook nog wat in. En ook in dit uur een gesprek met Paul Glandor van Isogram. Want ik weet het nu hoe je het officieel moet uitspreken. Uh, en Paul uh, vertelt natuurlijk over de EP religio die deze zaterdag geplaatst plaatsvinden in Podium Victory, Want daar zal uh, de Isogram de EP-release gaan doen van And So I Wait. Dus dat is allemaal in het eerste uur. In het laatste uur komt dan nog een gesprek voorbij met Kat Harryfan. Want ook daar uh, is wat mee aan de hand. Want Bad Luck Baby komt ook morgen met een nieuwe EP. Eh, namelijk Burn It. En wij geven al in ieder geval de titeltrack van, dat, van die EP geven we weg. Maar we gaan eerst nu even gewoon muziek draaien... die we vorige week eigenlijk ook al hebben laten horen. En dat is Christy met Het Onmogelijk. Heb ik nu al niet vergoten, en nog steeds zie ik geen verandering. Hoe lang blijf ik op een andere uitkomst hopen, terwijl het voelt alsof ik steeds dieper wegzing. Geloof ik nog steeds, bent u mijn The sun goes down. Took a lover to my place, and then she locked me out. Oh, I'm a star, but I'm homeless. I'm a godforsaken saint. After lovers in the strangers, strangers in the breast. The cigarettes. I forgot the things I should regret. No regrets. Serious. No regrets. de telefoon hebben wij Blanco, of beter bekend misschien ook als Jan de Witte. Zeg ik het goed zo? Ja, ja zeker. Ja, uh, want uh, na al het uh, verhaal ook uh, waar jij in hebt gezeten, onder meer uh, de headliner, waar toch ook uh, bekenden van ons weer in zaten, zoals een Cheyenne Howell van Haarjan Chay en Anouk Wolf van The Void. Jij zat er ook in. Ja, dan uh, is het nu weer tijd uh, voor iets heel anders. Zeker. Ja, um, want uh, we hadden uh, Get What You Got To Give van, uh, van jou samen met Mish, maar je hebt een, uh, een vervolg uh, eraan gegeven. Ja, weet je, wij vonden dat zo leuk, dat duet, die eerste, en uh, hebben daar veel, uh, ja, erg van genoten. En uh, wij dachten, uh, waarom doen we niet gewoon nog één, een, een deel twee. Een deel twee. Ja. Uh, is, is, is deel twee, uh, dus uh, Just Let It Out, uh, een, een beetje een vervolg op uh, Get What You to Give? Nou, het is niet per se een verhaal of zo, maar uh, qua vibe en qua uh, energie en zo uh, is het wel, uh, komt het wel in de buurt. Het is allebei heel uh, energiek en vrolijk wel. Ja. En uh, een beetje gek. En ja. Uh, ja, het past wel bij elkaar. Het is wel een mooi tweeluik eigenlijk. Ja, hoe, hoe is uh, deze single tot uh, stand gekomen? Nou, ik had hem uh, op mijn album staan, gewoon als uh, versie van mezelf. En um, toen belde Record Store Day of ik uh, een exclusief liedje wilde maken voor Record Store Day. Mm. En dan mocht er een andere artiest als B-kant op de vinyl single. Dus dan komt er een vinyl uit, zaterdag, Record Store Day. Yeah. Dus toen heb ik bedacht, um, Lorem Ipsum staat op de ene kant met een nieuwe single en dan daar weer een speciale versie van. Mm. En dan heb ik een speciale versie, dus een duetversie van Just Let It Out als... Van het uh, vinyl single. Ja, want uh, het uh, verhaal met jou en Lorem Ipsum dat gaat ook uh, alweer wat uh, langer uh, mee dan vandaag. Zeker, ja. Ik heb uh, de eerste twee albums, of uh, de EP en het laatste album geproduceerd. Ja. En deze track heb ik ook geproduceerd, die nu dus op Voor Lekker Store Day, uh, uitkomt. Ja. Dus het is een beetje veel info, maar er komt dus een vinyl single uit van mij met mich, en dan staat op de andere kant de nieuwe single van Lore Epsi. Ja, dat is, ja dat, dat is een beetje het uh, idee. Um, he, voor Record Store Day, hè, want uh, dat, dat, dat is ook de aanleiding waarom we je ook even bellen. Uh, ben jij ook uh, te zien en te horen tijdens Record Store Day? Zeker, ik uh, vier keer maar liefst. Ja. Uh, in Noord-Holland allemaal ook. Ja. Dus ik, uh, ik speel in Edam, in Horen, in Alkmaar en Beverwijk. Ja, dus, dus dat is allemaal bij jou in de buurt, als ik het zo uh, begrijp. Ja, best wel. En bij elkaar in de buurt en uh, bij jullie in de buurt. Ja, uh, wat, wat uh, vind je eigenlijk ook van Record Store Day? Want daar hangen we het ook een beetje aan op. Uh, wat, wat vind je daarvan? Ja, ik vind het geweldig. Een, uh, een soort nationale feestdag voor uh, muzieknerds. Ja, het is, uh, het is super cool dat het uh, in het teken staat van vinyl en van exclusieve releases en van de artiesten en mensen komen naar de platenzaak overal live optreden. Het is echt, uh, ja voor ons is het geweldig. Ja, uh, wat, maar heb je zelf ook iets met vinyl? Absoluut, ik, uh, ik draai heel veel vinyl thuis. Ik heb een mooie uh, LP speler en ik uh, ben al behoorlijk aan het verzamelen ook. De nieuwe Sam Fender ligt er nu onophoudelijk op ja. de laatste weken. Ja, uh, Sam Fender, is dat ook iets uh, wat jij uh, misschien denkt van, hé, hey, daar zou ik ook nog wel eens wat dingen uit kunnen pikken voor mijn muziek? Nou, als je goed luistert naar mijn vorige album, dan kun je al wel wat invloeden herkennen hoor van, uh, van de heer Fender. Ik ben, uh, ik ben best wel groot fan van hem en van wat hij doet. Op mijn laatste album het liedje Get Up, ja. daar hoor je wel duidelijk Sam Fender invloeden. Ja, uh, is uh, dit dan toch ook weer aanleiding toch ook voor uh, Blanco om misschien weer wat uh, meer muziek toch te gaan uitbrengen dit komende jaar nog? Uh, ja, ik breng sowieso best wel vaak muziek uit, elke paar maanden sowieso. En ik heb natuurlijk net een nieuw album, hmm. dat eind januari. En dit is alweer een liedje, ja een andere versie dan op het album staat. Dus de kans is groot dat ik dit jaar nog wel weer met iets uh, nieuws kom misschien nog één single van het album. En dan sowieso voor het eind van het jaar weer een nieuwe track die nog nergens uh, uit is gebracht. Oké. Okay. Uh, nog even één ding. Waar ben jij te vinden op het wereldwijde web? Altijd uh, leuk om te weten. Music by Blanco met een K. Op uh, social media en op de website. Musicbyblanco.com, Instagram, Music by Blanco, TikTok, Facebook, uh, alles. Je kunt het zo gek niet bedenken of je vindt het wel. Ja, als je musicals lang wel met een kaart doet, dan, uh, dan heb je een Eyes wide open all the time. Look for the holes in the grand design. A cardboard spaceship to the moon. Don't need a captain, I'll be landing soon. This crazy ride's got me thinking a lot. A jigsaw puzzle or a cosmic thought It's a, a, a little, little bit random, random a little, little bit absurd, absurd But in this crazy world, the crazy end of first yeah. Het gesprek wat ik had met Blanco eerder op de middag uh, voor de uitzending... ...want dat was natuurlijk de aanleiding van Record Store Day... ...wat aanstaande zaterdag wordt gedaan. En hij zelf doet ook een optreden, dat heeft hij ook in het gesprek net zitten vertellen. En het was wel leuk om een vervolg te geven aan Give What You to Give... Um, dat uh, deden ze met een single of een nummer... wat op, uh, de, op het laatste album van Blanco staat. Uh, Just Let It Out. En daar uh, hebben, ze, uh, hebben ze eigenlijk weer een beetje de boel opnieuw opgenomen. Maar nu met de zangstem van Mich erbij, Michel Tuyp. Die gaan we straks ook nog uh, tegenkomen. Want de andere kant van die single... Uh, dat is een live versie van Girl Scout. En die komt morgen ook uit. En wij laten hem vanavond ook hier horen... Dus ook Lorem Ipsum zit in deze uitzending. Dan is het uh, tijd. Daarvoor hoorde je trouwens Christy met het onmogelijke. Want anders dan heb ik mijn uh, administratie weer niet goed uh, bijgewerkt. Gaan we weer verder. Want uh, Lossios die heeft een album uit. Een beetje Wiebel heet dat album. En daar zit ook een nummer bij. Waar die, wat hij die min of meer op een clip heeft laten zetten. Of eigenlijk heeft hij een clip opgenomen. En dat is bij dit nummer. En dat heet De Oplevering. It oh. Het was te leuk om waar te zijn Cause I can't eat, can't sleep, and it's making me weak Can't fight, can't hide, and it's making me mad And it's making me mad not so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 I just wanna ...komt uit uh, de kop van Noord-Holland... ...Sloops en Just As Bad... ...een meer progressive funk wat zij maken. En dit uh, was eigenlijk het, uh, de, de laatste single die ze hebben uitgebracht. De oplevering van Los Jos hoorde je daarvoor. Um, ja, en deze week is er ook weer een nieuwe single... ...of eigenlijk is er alweer een tijdje onderweg misschien wel... Uh, ...deze single van Elke en Dying Sun. I fade in now. Can you see me still? I feel I'm almost gone. Can you see me still? It's like you see through me as I saw through them when my eyes still were. Can you feel my hand on your shoulder? fingers running through your hair or is it too late now are you out of reach i am a dying sun and all my planets drifting ever further off into the distance You used to be in orbit But I must have lost my draw How could I be so blind I never even saw That everyone was leaving It all seemed so unreal I suddenly remember how I used to feel your hand on my shoulder, fingers running through my hair, but now you're too far gone to even care. why am i feeling so stupid i know En daarvoor hoorde je Elke met The Dying Sun. We gaan op naar interview nummer laatst in dit uur. En dat is met Paul Glandorf van Isogram. Want dat heeft alles te maken met de release show. Die komende zaterdag wordt gedaan door Isogram in Podium Victory We hebben aan de telefoon Paul Glandorf. En voordat ik uh, dit hele gesprek ga beginnen... Uh, is dit een gesprek wat ik thuis heb opgenomen. Dus als er iets geklopt wordt uh, op de muren... en het is misschien hoorbaar... dan is het de buurman die een schilderijtje ophangt. Dus dan weten we dat. Uh, Paul van uh, Paul Glandorf van Isogram. We hebben jou uh, bewust even gebeld omdat wij op de dag dat wij dit uitzenden, dat het 11 april is, en jullie op 13 april, de EP show hebben van Isogram. Zeg ik het zo goed? Dat zeg ik helemaal goed, ja. ja. Isogram, Isogram, vinden we allebei goed. Ja, ja Isogram, uh, wat zeggen jullie zelf eigenlijk? Zelf uh, doen we het in het Engels. Zie je, dan is het toch, toch ISO-Gram. Ja, ik zeg dat altijd uh, ook in twee, uh, in twee talen, maar goed, uh, dan weten we dat dit de officiële, uh, eigenlijk de officiële is, maar goed. <coughs> maar uh, de naam, die, uh, dat, dat, dat, dat hadden we al eens een keer uh, besproken, geloof ik, toch? Dat uh, zou goed kunnen. Ja, maar waar komen die we ook weer vandaan, heel kort? Ik kom uit Noord-Holland, uh, Alkmaar, Hensbroek, Zaandijk en Haarlem. Ja, en de naam? Waar komt die vandaan, uh, isogram? Die hebben we uh, ergens uh, gevonden. We wilden iets kort en bondigs wat nog niet in gebruik was door een andere band. Uh -huh. en, uh, ja, dat hebben we gevonden. En, en een isogram is een woord wat uh, allemaal letters heeft die niet dubbel worden gebruikt. Ah, dus dat is een beetje de, een beetje de strekking van het verhaal. Uh, ja, nou hebben jullie die EP uh, af nu. Um, ja. ja, en dan, dan is het uh, grote aftellen naar uh, de release show. Hoe bereid je nou zo'n uh, release show voor? Nou, veel, uh, veel repeteren. Ja. Um, we hebben, ja, er staan vijf nummers op die EP, maar we gaan uh, een stuk of dertien uh, nummers uh, hebben we in totaal uh, af. En die gaan we ook allemaal spelen. Ja. Um, en. Ja, veel, veel oefenen en een hoop dingen regelen. Uh, dus uh, alles moet met de, de zalen, met het voorprogramma goed geregeld worden. En onze uh, uh, drummer heeft bijvoorbeeld alle uh, visuals gemaakt. Dus uh, elk liedje heeft andere, andere beelden. Mm. Ja, daar, zit wat, daar zit tijd in. En, uh, en iemand doet al alle, doet alle interviews. Nou, dat ben ik. Ja. Ja, we hebben allemaal uh, taken en dat, uh, ja, dat gaat voor maar we zijn wel al een tijdje bezig Ja, ja uh, Want de EP, hoe lang zijn jullie daar ook alweer mee bezig geweest? Ja, nou, een, een klein jaar eigenlijk. Ja. We zijn allemaal uh, doen muziek uh, erbij. Ja. Uh, dus niemand uh, verdient zijn brood met, met muziek maken. iedereen heeft er gewoon een volledige banen naast. Dus ja. uh, vorig jaar, rond deze tijd, zijn we ongeveer begonnen met opnemen. Ja. Uh, en ja, nou, daar hebben we dus een ja, klein jaartje over gedaan om het allemaal goed één voor één op te nemen. We allemaal hebben het allemaal zelf opgenomen. Ja. Daarna hebben we het naar onze mixer gestuurd, die heeft. Gemixt. Nou, daar hebben we een paar keer wat commentaren moeten leveren. Die moet harder, dat moet zachter. Uh, dat ging allemaal goed overleg, maar daar gaat wel weer tijd overheen. Ja. En uh, ja, dan moet je bij Spotify een paar weken van tevoren aanmelden voordat je het uh, voordat ze het online kunnen zetten en het kunnen releasen. En ja, nou, daar hadden we ook een schemaatje voor gemaakt van elke twee weken een liedje. Nou, ja. sinds afgelopen vrijdag staat alles online. Ja. En vanaf komende zondag uh, is het fysieke product uh, bij ons te krijgen, inclusief t-shirts en, en alles. Ja, want hoe belangrijk is dat dan? Want Kijk, je zegt. We doen het op een streamingsdienst. Maar het is natuurlijk ook. Ja, muzikant of wat dan ook. Jullie doen het er dan bij. Maar het is wel leuk. Als je er nog een hebben-dingetje voor de achterban hebt. Ja, de, de, kijk. Bij, we weten wel. De, uh, wij gaan. Uh, het zou natuurlijk te gek zijn. Maar we gaan geen 100.000 EP'tjes verkopen. <lacht> nee. um, maar dat, dat is gewoon realistisch kijken. Um, er worden heel weinig CD's verkocht tegenwoordig. Iedereen ja. is van uh, YouTube, Spotify. Uh, uh, en er worden gerust al een paar uh, verkocht. Een aantal mensen willen echt heel graag hebben. Nou, daarom hebben we hem. Uh, maar we vinden het ook fijn, uh, ook prima als je denkt, ja, ik, ik heb niet eens meer een cd-speler. Ik luister het lekker online. Dat mag ook. Dat mag ook. Uh, ja, natuurlijk. Ja. Uh, nou hoor ik ook iets over shirts. Hebben jullie dat ook uh, dan? Uh, uh, ja. Ja, we hebben ons, uh, ons logo groot op een shirt gezet. En uh, een deze dagen komt er nog een foto met uh, Martijn, onze gitarist, als uh, prachtig model uh, die hem even showt. Uh, ja. Komt online en dan, ja, we hebben ook t-shirts. Ja, oké, okay. dus dat, uh, dat is. Merken jullie al iets van dat uh, jullie muziek bij een uh, toch wel wat grotere groep uh, belangstelling trekt? Ja, maar ja, een beetje. Ja, dus de. Uh, we krijgen af en toe inderdaad, uh, berichten. We hebben natuurlijk heel veel mensen die, mensen die we kennen, die we indirect kennen, waar we ooit mee hebben samengewerkt, op ons werk, op wat ik voor wat. We hebben allemaal uitgenodigd. En vandaag kreeg ik een berichtje van iemand die ik eigenlijk maar een klein beetje ken. Hé hey Paul, ik heb het even zitten luisteren, maar het klikt verdomd goed, man. Ja. ja, nou, dankjewel. Dat ja. vinden we zelf natuurlijk ook. Maar ja. het is heel fijn om dat te horen van andere mensen die dat ook vinden. Want als hij nooit meer iets van zich had laten horen, dan, dan uh, ja... Dus, dat had ook gekund, maar ja, hij ja. neemt eventjes de moeite om het te luisteren en daarna ook nog te vertellen dat hij het vet vindt. Nou, we hebben, uh, ik heb een hoop radiostations uh, benaderd, maar vooral uh, uh, lokale en regionale radiostations zijn erg enthousiast. Ja zijn met het eerste liedje waren we ergens het uh, uh, liedje van de week en de afgelopen week zaten we op een andere radiostation met ons laatste liedje liedje van de week dat we tien keer op een dag worden gedraaid en, ja. en radiostations in Duitsland en Canada en uh, ja het, uh, het begint wel een beetje uh, het begint wel een beetje leuke vorm aan te nemen laat ik het zo zeggen ja um, nou komen jullie dus wat je al zei uh, Alkmaar, Hensbroek uh, en omgeving. Um, Mm, dan kan ik me voorstellen dat ook uh, bijvoorbeeld. Ja, wij hebben dan ook een even knie. Helder Pop. Uh, hebben die zich ook uh, gemeld? Nee. Niet? Uh, Helder Pop, als er een festival is. Nou, uh, het programma Helder Pop. Van uh, het uh, programma wat in uh, Den Helder ergens zit, geloof ik. Oh. Uh, Radio Noordkop. Dan moet ik even, uh, even terugnemen. Want komende vrijdag, ja. de 11e. Ja. Uh, of vandaag, eigenlijk, uh, ja. de luisteraars. Ja. Dan hebben we hebben ook een, uh, een interview met uh, een Heldersaar Radius. Ja, dat, dat zou uh, zomaar helder pop uh, kunnen zijn. Ja, maar goed, dat, uh, denk ik wel, ja. <laughs> dat zou zomaar kunnen zijn. Ja, want het kijk, dat zou me verbazen, maar uh, dit, uh, dit, dit stemt mij doen al alweer redelijk goed. Dus dat, dat, dat zou dan, ja, uh, dat, dat er in ieder geval wat de belangstelling is. Ook vanuit de kop van Noord-Holland. Want daar zijn jullie ja. toch uh, min of meer een beetje geworteld ook. Ja, nee, dat, dat, dat klopt. Maar uh, verschillende radiostations in, in Nederland uh, hebben interesse en draaien ons al, al, al weken. Ja. Uh, dus ook in, in Egmond worden we van RTV 80 uh, worden we ook gedraaid. En, uh, uh, maar ook uh, kapellen dus uh, ook gewoon door heel Nederland. Ja, vrienden, vrienden René Bremmers en uh, vriend Willem de Waard, als ik het zo even uit mijn hoofd... Uh... Dat uh, je ja, helemaal goed. <laughs> ja. ook inderdaad, in de, in de Achterhoek uh, worden we ook uh, veel gedraaid en uh, ja. nee, dat gaat, uh, dat, dat gaat leuk. Maar altijd meer, ja. ik heb natuurlijk ook gewoon de grote radiostations uh, benaderd, maar die... Uh, ja, die ja... Ja. Die ja, houden we nog een denk ik, nog een beetje droog. Maar ja, um, dat is één uh, kant van het verhaal. Uh, ja, goed, uh, dan is het de podium Victorie. Uh, merken jullie ook uh, daar dat, uh, dat er toch wel wat belangstelling is uh, voor de release show? Ja, ja, dat, uh, de kaartverkoop gaat, uh, gaat goed. Het is nog niet uitverkocht, dus er zijn nog, uh, nog kaarten. Uh, maar ja, ik krijg elke week een, uh, een melding hoeveel kaarten er zijn. En uiteindelijk kunnen er 225 betalende bezoekers naar binnen. Uh, daar zijn we nog niet, maar uh, nou, we zitten bijna op de helft nou En dat, ja, we zijn een relatief onbekende band. Kijk, als je een grote band bent, dan gaat iedereen uh, meteen een kaartje halen... ...en anders is hij straks weg. Die kans is bij ons natuurlijk iets kleiner, maar het... Uh, dat het vol raakt, uh, uh, het, het wordt een heel vast gezellig druk. Dat is uh, gegarandeerd. Oké. Okay. Uh, als laatste, dan is het natuurlijk. Waar zijn jullie te vinden op het wereldwijde web? Wij zijn te vinden op. Uh, uh, uh, nou, we hebben geen eigen website. We hebben wel een Facebook en Instagrams en, uh, en YouTubes en uh, en Spotify's. Uh, als je daar een isogram of isogram bent invult, nou, dan kom je ons tegen. dat kan niet anders. Soundtrack hier in de studio. En dan hebben we het over Bruno, Rocco en zijn band. Ze zijn er gewoon lekker aan het uh, inspelen, dan hoor je dat alvast. Het was het uh, gesprek met Paul Glandorf en uh, natuurlijk van de Isogram. De laatste is van Koos en haar laatste single die morgen uh, gaat verschijnen. Dat heet Tie to You. So